Luister binnenkort naar Met Andere Ogen, een podcastserie waarin we op zoek gaan naar wat er nodig is voor een eerlijke economie. Met onder andere Sylvana Simons. Ik wil naar een samenleving die werkt voor iedereen. Waar iedereen uh, zichzelf kan zijn. Waar iedereen op waarde wordt geschat vanuit gelijkwaardigheid. En Sander Heijnen. Wat je echt moet zien te voorkomen... is dat we een soort dictatuur van de meerderheid vestigen. Waarin we die minderheid, die grote minderheid... gewoon naar de tering laten gaan. Omdat die meerderheid het goed heeft... en eigenlijk het wel fijn vindt om die status quo te behouden. Het andere oog is een podcastserie van het Center of Expertise brede welvaart en nieuw ondernemerschap van Avans Hogeschool. Laten we mythe in de economie ontmaskeren en mogelijkheden voor de economie van morgen sterker maken.